De VS heeft doelen in Irak en Syrië gebombardeerd... als wraak voor de dood van drie Amerikaanse militairen... afgelopen weekend op een Amerikaanse basis in Jordanië. De VS houdt een pro-Iraanse strijdgroep daarvoor verantwoordelijk. Iran ontkent elke betrokkenheid. Bij de vergeldingsactie zijn volgens Amerika... ruim 85 doelen van de Iraanse revolutionaire garde geraakt. Extinction Rebellion wil vandaag opnieuw de A12 blokkeren bij Den Haag... De klimaatactivisten willen zo afdwingen dat er een einde komt aan de overheidssteun voor de fossiele industrie. Rond het middaguur willen ze vanuit de stad naar de A12 lopen. Extinction Rebellion heeft de Utrechtse baan al meer dan 30 keer geblokkeerd. De politie kwam geregeld in actie om aan de blokkade een einde te maken en betogers op te pakken. De A67 bij de Belgische grens is nog altijd dicht vanwege boerenprotesten. Trekkers blokkeren daar de op- en afritten. Rijkswaterstaat adviseert mensen een reis naar België uit te stellen. De boeren demonstreren tegen het stikstofbeleid en de in hun ogen strenge Europese milieuregels. Er staan vooral Belgische boeren, maar ook Nederlandse boeren doen mee. Gisteravond waren er op verschillende plekken in Nederland boerenblokkades. Ze blokkeerden snelwegen en staken hooibalen in brand.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 Ja, over Peter Vries Friesman, Natalie Halliwell. en ook deze gast is jarig. Ja, Johnny Keto, Watson en ook Dennis Edwards. Weer eerst eens even lekker de muziek hier? Van Spoon. En ze got een cherry bomb. Wat zegt die over haar? Dat is zo'n lekkere content. Peace, so fair. Cherry Blow out that cherry bomb For me We lost it long ago You and me Now you throw your way Back from the spirit bar. Wash your teeth for bed, Blow out that cherry bomb It was <laughs> Dressing gown. Get yourself to bed. Blow out that cherry bomb. Oh, I could be so fair. Let it go on and on. I could pay to have him on your cherry bomb. Fijne muziek hier, de Cherry Bomb. Ja, de mooie billenpartij van uh, gewoon iemand, hein? niet iemand speciaal... want dat kan je natuurlijk allemaal niet maken in deze tegenwoordig... om daar iemand uh, voor aan te spreken. En dit was de plaats van Spoen van een aantal jaar geleden... in het tweede geeld van het radioprogramma. Kijk even wat er gebeurd is. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, 3 februari 1959... We interrupt this program for a special news bulletin. Three young singers who soared to the heights of show business on the current rock and roll craze were killed today in the crash of a light plane in an Iowa snow flurry. The singers were identified as Richie Valens, 17; Buddy Holly, 22; and J.P. Richardson, known professionally as the Big Bopper. Ja, yeah, the Big Bopper, Buddy Holly en natuurlijk uh, Richie Valens die waren daar aanwezig allemaal jonge gasten. Uh, Body Holly was 22. Richie Vellens was 17. De piloot was ook een 21-jarige Roger Peterson. Met weinig ervaring werd er altijd verteld. Maar goed, er was ook heel slecht weer. Ze waren, op, uh, ja, ze waren aan het optreden. En ze waren van de ene gig naar de andere gig aan het verplaatsen. De transport was destijds slecht. Uh, wat ik al zei, ook slecht weer. Uh, de, de bussen waren vaak uh, oud en uh, stuk. Dus ze hadden ze, nou, ze moeten met het vliegtuig kunnen, prima. En er was uiteindelijk een, een, een wedstrijd tussen uh, Whelan Jenkins en Tom uh, Alsup. En uh, die hebben uiteindelijk een plaats afgestaan aan uh, Richie Valens en de Big Bopper. En uh, nou, Tommy uh, Alsup heeft uiteindelijk uh, een uh, munt gegooid. Toss a coin. Uh, hij had het. En het ja, was uh, dat hij verloren had. En uiteindelijk uh, uh, bleef hij dus op de grond met de bus. En hij overleefde net en heeft later zelfs nog een bar opge uh, opgezet. Een, een, een bar en dat heette Hats Up. Omdat hij natuurlijk door het ja. coin klippen heeft hij eigenlijk de gewoon cool, zijn leven naad, ge... zijn behouden. Dus dat was een ja. bijzondere tijd. En later hebben ze natuurlijk over de, de, de, deze gebeurtenis hebben ze nog muziek gemaakt. Don McLean. Yeah. The music died. The music died. Oh. Ja, dat kan Don clean wel. En hoe klonk ook weer Richie Vellens? nou Die had deze plaat heel groot. Oh, Echt, net aan het begin van zijn carrière. Twee ja. plaatjes uit gewoon, en dan gewoon al uit, uit het lucht vandaan vallen. En de Big Bopper, die was al wat ouder. Die was is 26 of 27. Die had deze And plaat. de Big Bapper. Hello baby. Die had al een paar hitjes op zijn naam staan. Die was bijna al een beetje een, een ouder op hun pak, zeg maar. Maar goed, dat was een zeer grote gebeurtenis it? in 1959. Ja, dan, ja, nou, nou, ik heb al gelijk dat ik denk van jeetje. En met de uh, bevrijdingsdag gaan er ook zoveel artiesten heen en weer met helikopters en zo. Ja. Vind, ja nou, dat ja. is gelukkig nog nooit gebeurd. In ieder geval. Uh, ja. In, uh, of in 2008 waren er 7 miljoen kijkers. Die keken naar een aflevering van Peter R. de Vries. Met betrekking tot de verdwijning van uh, Nathalie Holloway. Ja, 7 miljoen. 7 miljoen. Ik weet ook nog. Ik, <laughs> echt, ik dood. Dat moet ik vanavond zien. Want oh, ja, nu ja, komt ja. het. Ja, dat was op hetzelfde wel een bijzondere gebeurtenis. Want deze uh, Patrick van, van der Eem... Dat was eigenlijk een... Een uh, sadagoor... taxichauffeur, he? was dat? Uh, die... Nee, hij was een taxichauffeur. Dat oh. was echt een crimineel, een drugsdealer. Was dat. En die was op de Nederlandse Antillen zeer actief geweest. En uh, die raakte in contact met Jordan van der Sloot in uh, Nijmegen bij een, een of andere casino. En uh, ze raakten bij elkaar in, uh, in gesprek. En ze zaten een beetje op dezelfde golflengte. Dus hadden ze... Eens, nou, toen dacht uh, deze Pettig van een nou, Misschien kan ik er een slaatje uit slaan. 25.000 uh, euro heeft hij hiervoor gekregen. Hij zei dat hij het alleen maar deed... om uh, gerechtigheid te halen. Hoeveel euro? 25.000. En hij heeft wekenlang... heeft hij dus met uh, deze jorren van de sloot rondgereden. En er is toen nog even met camera's geplaatst. En de, uh, allemaal dikjes opgenomen. En het, het mooiste stukje, nou ja, het mooiste, het confronterende stukje is natuurlijk dit. Luister even goed. Waar de fuck is zij, joh? Nooit meer vinden. Waar precies weet ik zelf ook niet. Ik kan dat je dat niet weet? Je ziet hem dus uh, een beetje met een prette ogen kijken. Ze, is, ze, ze wordt nooit meer gevonden. Maar hoe kan dat nou, Joran? Hoe kan dat nou, Joran? Waar is ze dan? Dat weet ik ook niet. Maar ze komt nooit meer terug. En dan zie je gewoon in die ogen dat je denkt: van nou, hij heeft er echt wel iets mee te maken. Het was ja. een uh, bijzondere uitzending van Peter R. Fies. Ik geloof dat hij er nog een of andere prijs voor heeft gekregen in Amerika of zo, geloof ik, hè? Dat, hij nog voor dat zou de... best kunnen, ja. He? Ja, want natuurlijk, uh, Amerika die stond natuurlijk op zijn achterste benen. Ja. Dus uh, dat is ook wel eens de vraag. Dat ze zeggen van ja, als het nou een, uh, een donker gekleurd meisje was, dan was dat nooit zo'n uh, nieuws geworden. Nee, is dus je best dat... kans van. En dan denk van ja, er zit ook best wel wat in, inderdaad. En die Patrick van Eem, die is nog regelmatig het nieuws terechtgekomen, hoor. Echt. Je... Pas in 2008 bracht hij een boek uit over dit gedoe. Maar later werd hij opgepakt omdat hij zijn vrouw, zijn vriendin, had mishandeld. Later nog weer een keer agressie. Een ramklaak heeft hij een keer gedaan in 2018. Nou, het gaat maar door de lijst. Dus ja. uh, een man. Oké, okay, vertel. Ja, in 1978, <coughs> Marcie. Zij is de 11-jarige dochter, uh, dochter van couturier Calvin Klein. Die is uh, ontvoerd en die wordt uiteindelijk slachtoffer... van een tien uur durende ontvoering. Zo. Maar ik dacht eigenlijk dat Klein dat hij uh, gay was. Maar misschien was hij dan een, uh, alleen een donor vader of zo. Dat weet ik niet. Ja. Kelvin Klein, daar weet ik eigenlijk niet zo heel veel van. Nee, nee goed. Carla V. Tucker wordt in 1998... Ja. Uh, sinds 135 jaar de dood veroordeeld. Deze Carla V. Tucker die had in 1983... dus dat is 14 jaar eerder... Uh, 15 jaar eerder had ze dus twee mensen vermoord. Ze was samen met een vriend, Danny Garrett, was dus, uh, op zoek naar een motor. Ze vond de motor en dacht, oh, die willen we wel stelen. Maar toen kwam de eigenaar, Jerry Dane, kwam terug en de vriend uh, vermoordde uh, deze man. En zij hielp nog een keer mee met een pikhouwwel om ook nog een keer in zijn rug dingen te doen. En toen bleek dat ze in de, in de buurt zagen ze ook nog een vrouw die had alles gezien. Dus die hebben ze ook alle twee vermoord. Yeah. Dus toen werd ze opgepakt en toen zouden ze een dodelijke injectie krijgen. Toen hebben ze dus uiteindelijk met z'n allen geprobeerd deze vrouw te behouden. Luister even. We die. This is a woman who has, was a face and now is a friend and that there's every possibility in the world that I'm going to lose this friend. Tucker admits committing one of Houston's ugliest crimes. Killing two people with a pickaxe in 1983. But in prison, she says, she became religious. En in her attorney's office, at least, there's no doubt her conversion is real. She can do a lot of good in the Texas penitentiary system, far more good than if she's dead and buried. Ja, dat is een mooi, mooi verhaal over deze. Want op een gegeven moment trouwt ze dus met de dominee uh, van deze gevangenis, waar ze dus al heel wat jaartjes opgesloten zit. En in de gevangenis is ze echt een voorbeeldige gevangene. Ze helpt, uh, ze, ze leert de mensen. er zijn ook filmpjes van die ze ziet dat ze daar aan het werk is. Doet ze hele bijzondere dingen met gevangenen. Ze willen haar graag behouden en niet de dood injagen. Er is, uh, uiteindelijk is er, wordt de clementie aangevraagd door heel veel mensen ondertekend. Maar helaas, ze krijgt toch op deze dag in 1998 de dodelijke injectie. Ja. Weet je wie haar vonnis toen getekend heeft? nee. De toenmalige governor van Texas, George ja. W. Ja, Bush. Ja, dat dacht ik al. De latere al. president. ja. Nou, daar maakte hij zich ook niet geliefd mee. Maar goed, wat ze uitgevreten had, was ook niet helemaal uh, helder. Nee, het was niet kosher. Was niet helemaal kosher hoor. Maar uh, weet ja, weet je, als, ja, als jij je inderdaad je leven zo betert... Ja. Van, uh, en je bent dan eigenlijk een verlies voor de wereld... omdat je nog zoveel goed zou kunnen doen... dan is het een beetje jammer. Ja. Uh, wie er ook, uh, uh, waar ook uh, nieuws over was... dat in 1985 werd Desmond Tutu geïnstalleerd... als de eerste zwarte bisschop van Zuid-Afrika. Oké. Okay. Ja, dat is ook wel mooi toch... De, een inspirerende man, altijd goed lacht. Bij, bijzonder. Ja, toch? De eerste. Ja, de eerste zwarte, Bisschop. Ja, het is toch bijzonder in ja. Afrika? Ja. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder, ja. dat er nooit want, eerder is gebeurd. Ik vond ook een hele leuke man altijd. Altijd lachen en een heel vriendelijk gezicht. Ja, ja, ja. Hij dus, uh, uh, uh, uh, had zo'n hele mooie one had hij ook weer. Wat zei ik? Oh, dat zou ik moeten opzoeken. Maar goed, ik, ik kom daar later nog op terug. Straks onder andere de verjaardag. Wie is de verjaardag? We kijken ernaar. Binnenkort treedt hij op in Haarlem. Uh, Miles came the wonder Talking to myself at night, drink till the sunrise. You could drown me in those eyes. It was paradise. Summer comes replay the scenes, frequently the seas. Frequently Rose tilts and fantasies, deep inside of me. Komt hij na, vat erna, hier in Haarlem. Daar moet je gewoon natuurlijk heen zijn. Ook daar moet je natuurlijk heen gaan. Uh, Miles Kane, Les Shadow Poppits. Arctic Monk is allemaal een link daarmee natuurlijk. En dit, hij The wonder uit zijn laatste album. Lekker rustgevende muziek op de zaterdagmorgen. Altijd fijn om even een moment van rust te pakken. Ja, hij, als je eh, bed springt, dat je denkt... Yes, yes. we gaan de dag beginnen. Herenis, yes. Oh ja, de dag is begonnen en je bent vandaag jarig. Ja, ja. Nou, het grappige en bijzonder iemand die vandaag jarig is. Even een fragmentje erbij. Ga dit heen? Nee, nou kijk, tijdens dit, dit... Kijk, er is een filmpje bij. En tijdens dit filmpje zie je hoe de Stol 60 van Avar Alto wordt gemaakt. Nou, lekker boeien! Dat krukje. Ja, dat krukje. Dat krukje wordt zeer verward met het krukje van Ikea. Het grappige is, dat krukje van Ikea, het bekende krukje met vier pootjes... is door hem uh, ontworpen in 1932. Dat is ver voor zijn tijd. Hij begon uit Houten buigen en meubels van te maken, deze afwer Alto. En dat is echt vooruitstrevend geweest in die tijd. Houtbuigen? Houtbuigen. ze hadden vroeger toch al speren, die. Uh... <lacht> speren? Ja, nee. Uh, en en uh, hoe noem je dat? Uh, <coughs> om te schieten: kruisbogen. Ja, maar dus daar dus kan je nou niet echt een gehoord? stoel van maken natuurlijk. Daar moet je er iets meer bij voor doen. Nou ja, als voor je dan even doorgaat, denk je, nou, ik kan op die boog gaan zitten. Ja. Ik zet die over een dingetje heen, ja. dan heb ik een nou, goed, uh, misschien heeft hij daar zijn inspiratie oh, uit gedaan. Ja. Maar deze affer, altijd grappige het krukje van Ikea is eigenlijk het uh, de, de, de nalopen van wat hij ontwikkeld heeft in 1932. Ik vond het echt een oh. man die zijn tijd ver vooruit was. Wie is er ja, nog meer? Herinnerd? Ja, onze Willeke Alberti. Oh ja, ja. Eigenlijk Wilhelmina en dan iets Alexander of zo, uh, van Bruggenmans of zo. Maar wel bijzonder. Maar ja, ze, ze wordt, uh, vandaag wordt ze dus 79. Oké. Okay. Alweer. 79 alweer? Ja. Oh ja, grappig. Ze was op jonge leeftijd, ze, begon ze alweer op 11, zat ze in een musical... En dat was met uh, een of ander plaatje. Ik ben even de naam vergeten. Wil ik al begon in 1956 met zingen op 11-jarige leeftijd. Een musical Duel om Barbara. En zegt, papi, ik wil u vragen. Oh, ik hoor het zo, zo'n plaatje. Ik heb hem niet opgezocht, maar goed. Uh, en Degene die uh, overleed in 2018, uh, Mary uh, Carlyle, ze was toen 104 jaar oud. Zij was een van de laatste kindsterretjes... Die in de jaren 20 en 30 grote sterren waren. Ook gewoon van de One Pass Baby Stars. En eh, op de achtste begon ze al met spelen met uh, allerlei rollen. En ze speelde onder andere in Dance Girl Dance. Met Bing Crosby heeft ze in allerlei films gespeeld. Het maf is, uiteindelijk is ze in 1943 is ze gestopt met acteren. Dus echt maf, 43. En ze heeft nog wel even tot 2018. Dus ze heeft andere uh, activiteiten gehad. Met deze Mary Carlyle. Die uh, is getrouwd geweest met James Bakerley. En Bakerley is ook een hele bekende acteur. die allerlei films heeft ge, geproduceerd en gemaakt. Dus dit is een heel interessant echtpaar. Je moet er maar eens naar kijken. Okay. Vandaag die... is ook jarig Dave Davies. Hij is van 1947, dus hij wordt ook 77. Zeg dat goed? 77. Okay. Maar hij is een Britse popmusicus. en uh, hij uh, was de originele oprichter van de Britse groep The Kinks. Even een uitleg hoe hij tot het geluid kwam van uh, de, want hij is eigenlijk een beetje de ontdekker van um, hard rock. En uh, op um, I Really Want You is dat duidelijk te horen. What was your inspiration for the guitar sound on the first King's record? But the guitar sounds heel very limited, and uh, I came across this little amp in the shop up the road, and it was called an El Pico. And I just got a razor blade and started to cut the cone speaker en ik it in en het maakte een amazing sound. You really got me van uh, The Kings. Dat is het begin eigenlijk van de hard rock scene. Hij, hij wil eigenlijk iets een ander soort geluid maken. Hij komt, een, hij komt de gitaar versterken en ik denk van jezus, dat klinkt gewoon heel clean, heel saai. Als ik nu met een schermesje in de speaker een paar sneetjes geef. Dus uh, er gaf een paar sneetjes in en toen maak je dat toen kreeg je dat... En dat is eigenlijk het begin van de hardrock die hij dus eigenlijk ontdekt heeft. Deze Dave, Dave Davies Dave van Dave The Kings. Ja, ja. Uitvinder van de hardrock. En, ja. nou, leuk, die ja, houden we horen. van. Ja. Eh, nou ja, en dan heel anders. En, grappig is, zelf heeft hij ooit nog een hit gehad met dit. Dat was Solo. Dead of a Clown. Ja, echt pure hardrock zou je dan denken. Ja, fijn maar op dezelfde dag geboren ook. Maar die leeft al niet meer. Koos Albert, ja. Nederlandse zanger. Hij heette eigenlijk Jacobus Johannes Krommenhoek. Ja, hij ging eigenlijk ook uh, door die rolstoel, werd hij ook een beetje krom. Ben ik bang, hij heeft een auto-ongeluk gehad. Ja, en, uh, en, uh, uh, hij was natuurlijk van uh, heel bekend van, ik verscheurde je foto. Je ja. Het matte is dat ik... Op een dag een werk in Sint-Pancras. En uh, regelmatig kijk ik in oude foto's, omdat dan cliënten weggaan. En dan neem je, maak je zo'n afscheidsboekje en zoek je hele oude foto's van hun... om te laten zien, ja, je bent hier al heel lang. En op een van die foto's uh, uit de jaren tachtig kwam ik Koos Albers tegen. Zingend, gewoon staan. Van ben je langs of zo? En uh, blijkbaar uh, was hij langsgekomen. En uh, sinds gisteren weet ik ook dat hij gewoon in Sint-Pancras woonde. Oh. Hij had daar een snackbar... En hij, hij was gewoon de, de zingende snackbar uh, gast, zeg maar. oh. En hij kwam, uh, met die snackbar kwam hij overal, want hij ging ook naar uh, allerlei feesten toe. En uiteindelijk in, uh, was dit de eerste hit in 84. En in 87 ging hij uh, s'avonds laat toch nog naar huis. Hij was dodelijk vermoeid. Hij dacht, ik wil toch naar huis, ik wil naar de vrouw achter de billen liggen, zeggen ze dan altijd. Hè? Ja, achter moeders batterijen. Ja, en uiteindelijk uh, viel hij in slaap en reed hij tegen een boom aan. En toen werd hij eigenlijk voor een paar uur klinisch doodverklaard. En toen kwam hij weer bij en toen was hij dus, uh, ja, een dwarslesie. En toen had hij bijna ook geen stembanden meer. Eén stemband heeft hij geloof ik nog over en daar zong hij dan verder op. Ja, had beter. eigenlijk liever dood willen zijn, heeft hij ook nog wel eens gezegd. Ja, daar komen we ook wel wat bij voorstellen. Ja, bijzonder verhaal. Ja, zeker. Hebben we hebben nog meer. Ik heb ook Maura Tierney. En dan denk je, wie is dat? En zij is van 1965. Maar zij speelt altijd Abby Lockhart in ER. Echt een leuke, leuke verpleegster. Die echt een flinke leadrol heeft gehad altijd in ER. En het wordt steeds uh, herhaald. Oké. Okay. Dus uh, op, op uh, het TV-10, bij mij op nummer 10. Waar dan, dan iedere keer weer... Dan, oh, dan is Dr. Green. Vreselijk ziek werd en is hij dood. En dan, uh, en dan op een gegeven moment uh, begint ze weer overnieuw denk ik van nou, nou is het oh, nog... de hele serie weer opnieuw? Uh, ja! Oh, Oké, okay. ja, ja, het is altijd buiten mijn gezichtsveld gebleven, denk ja. ik. Zelfs niet allemaal um, mijn dingetje. Goed, straks nog een paar verjaardag die staan blijven staan. Ja, ja, dat zij wel willen. De Miles Kennedy je plaats nog een keer te draaien. Dat gaan we niet doen natuurlijk. Okay. Ja, hier bedoel ik al even straks nog de zandvoortse berichten. Eerst hebben we Kids with Buns. Ja. Yep. En luister naar het stemgeluid. Daughter, heet dit. Heel apart stemgeluid. Ik, ik kan niet om echt niet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 You've got to learn Because it ain't Bunch. Zang met ook een apart stemgeluid. Dan moet ik aan ah, onder andere de snuts, die zangen van de... Ja, het is ook een meer ook je stem. Ja, het is wel iets wat anders dan anders. Zeker waar. Het is hier weer tijd voor. bericht. Zeker actieplan Groen krijgt steeds meer vorm. Het is ooit gestart in 2023. Toen hadden ze bedacht van, nou moeten gewoon veel meer bomen komen in Zandvoort. En eh, ondanks zijn er weer 27 bomen geplaatst in de Gerkenstraat. Lindes en Iepen, om en om zijn ze geplaatst... omdat ze dan de ziektes niet door kunnen geven. Hè? Dus krijg je zo van, ik hey, wat ziek man. en En al die bomen vallen er dood neer. En daar, daar hebben ze nu iets voor bedacht. Lindes, Iepen, om en om geplant. Dus dat is mooi. En uiteindelijk komen er ook struiken. Andere vegetatie wordt allemaal geplaatst. Het is mooi. Wisselvallige beplanting. Ook in de, de plantenbakken in het centrum. En langs de hoofdwegen... Het moet in 2025, 2026 20, 20, allemaal afgerond zijn. Dan, echt, dan, dan moet je echt een, een, een, een, een, zeg maar een bijl meenemen om Zandvoort binnen te komen. Zoveel groen staat er dan. En dan gaan we daarin gaan we allemaal huizen bouwen. Boomhutten, met andere woorden. Boomhutten, oké okay, ja. leuk. In Zandvoort wordt uh, volgende week zondag, de 11e... Uh, weer kindercarnaval gevierd in de krocht. En alle kinderen van Zandvoort en omstreken mogen meedoen... En kom me verkleed natuurlijk. De presentatie is er weer in handen van feestbeest Roy van Buringen. Prins Kees den Eerste en Prinses Heel. En Prins Frank en Vrij. En uh, die gaan dus voorop in de Polonaise. En het, het begint om twee uur tot half vijf. Zou open om half twee. En toegang is gratis. Dus uh, kom ook mee. Je kan ook uh, meedoen aan de grote playback show. Thuis oefenen kan, maar hoeft niet. Opgeven kan ter plekke. Goed, ja, wat nou, leuk. andere, andere richting uh, af, aftellen, richting de verbouwing van de Watertoren. Ja, er zijn al twee he uh, nee, drie hele mooie gebouwen met appartementen erin. Maar ze willen daar nog meer bouwen. Uh, Villa Morris, uh, dat is een oud gebouw, dat willen ze helemaal gaan vernieuwen. Dat willen ze eigenlijk gaan slopen. Daar moet een hele grote kraan komen. En dan gaan ze eerst beginnen aan de Watertoren. Daar moeten echt heel veel uh, appartementen in komen. Uh, daar moet de buitenkant helemaal afgepeld worden, want er moeten ook ramen in komen. En de binnenkant blijft dan staan. Er komt een stijger. Nou goed, uiteindelijk uh, zijn ze al, wat was dat? 25 jaar bezig. De, de eigenaar ervan en de opdrachtgever 50 jaar bezig om daar dus iets in te realiseren. En er zijn al zoveel organisaties die dus uh, protest hebben aangetekend, die het er niet mee eens zijn, maar uiteindelijk hebben ze het allemaal via allerlei organisaties uh, en via de gemeente en voor woningbouwvereniging en via de momenten, mo, mo, monumentenzorg hebben ze het allemaal geloofd. Die hebben het allemaal goed bevonden, dus je kan het proberen, maar je gaat niet lukken, het gaat gewoon door. En uiteindelijk zou het dan... Eh, 2026 zou dan klaar moeten zijn. En dat zou een mooi jaar zijn. Want dan bestaat de Watertoor 75 jaar. Mooi. Om dat zo mm. dan ook te openen. Ja, Goed. morgen heeft het bestuur van Jess in Stantwoord... de heer Simon Richter gearrangeerd. Want hij is, van het, uh, hij is met het vaste Jess-trio. En uh, het begint om, um, om half drie. Kaartverkoop gaat snel. Dus uh, ga die kant op. En uh, de, ook de muziek van Billy Strayhorn en Duke Ellington staan centraal. Oké, okay, groot iets. Dus, uh, een gezellige middag. Zeker. Nou, concrete, concrete plannen voor een beter racefestival... Uh, heeft Sander ten borst nog niet. Uh, hij werd pas geleden geïnterviewd. Het komt wel steeds dichterbij. En zeker tien dagen voorafgaand aan de Formule 1 is nog niet ingevuld. Er is wel wat extra geld bijgekomen. Al oh, wat extra geld. 200.000 ja. do dollar. Nee, euro is erbij gekomen. Een kwaliteitsimpuls noemen ze dat... En het is nog te vroeg te zeggen dat ze allerlei eh, dingen hebben gerealiseerd. Maar ze zijn er blij mee. Ze gaan echter hard aan werken. Eh, uiteindelijk eh, eh, zijn er wel een aantal mensen die er twijfels bij hebben. Die zeggen van, ja moet je voorstellen. Dit is altijd de drukste periode van het jaar. Er zijn al heel veel mensen in Nederland, of in eh, Zandvoort. Hoeveel mensen wil je er nog bij hebben? En is het de moeite waard om er nog weer zoveel geld tegenaan te gooien? Om nog weer meer mensen... Nou ja, goed, ze zitten denk ik aan livestreams in het, in, in het dorp zelf. Om de race dus ook daar te beleven. Want het was, in het begin was het erg gescheiden. Je had het Formule 1 en dan hier het dorp. En dat, dat moet meer bij elkaar gebracht worden. Dus daar gaan ze mee aan de gang. En uh, de ondernemersbelangen Zandvoort. Die ondernemers, uh, die, vereniging, die is erg positief met uh, de organisatie Zandvoort Beyond. Nou, we zullen okay. het merken. Het komt uh, langzaam dichterbij. Dirk van den Broek is uh, weer geopend afgelopen woensdag. De vestiging is nu efficiënter ingedeeld. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb helemaal te pletter gezocht naar alles dicht weer. Ja, dat is de, de manager is helemaal super enthousiast. Want het is in ruim twee weken tijd is dat allemaal gebeurd. En er zijn nu meer scan en go kassa's. En uh, ja, alle klanten zijn natuurlijk van harte welkom. Maar hier staat dan na vijf weken vervouwen. Maar het is maar twee weken geweest. Ja, het is echt beetje... heel snel. Echt. Ja. Ik, ik weet nog op zaterdag twee weken geleden... even wat ging halen daar. En toen zei ik, ja, ja, het is bijna we drie meer. uur dicht. Ja, ja. opschieten. Je moet, uh, moet weg, want we gaan het verbouwen. Ja, nou nee, ja, dat hebben ze heel snel gedaan. Ja. Is mooi. Nou ja, het en hebben ze heel uit. veel zelf zelfscans. Mm. Hebben ze die ook nog steeds? Dat ja, is niet dat... meer hip? Dat moet weg? Nee, die zijn er juist wel. Maar ze hebben de kassa, die staat op een andere plek. Oké. Okay. En je gaat nu rechtdoor naar binnen... in plaats dat je... Uh, rechtsaf gaat. Ja, oké, okay, maar dat maakt me niet zo veel uit. Met van, uh, die zelfscan-kastjes, die moeten natuurlijk weg. Want uh, dat werkt helemaal Weken niet. Weet de diefstal, ja. ja. Nou, bij Albert Heijn in, Haar, uh, in Haarlem, ja. Daar staat dus buiten... Het, uh, het zelfskent gebied er staat dus een man de hele tijd te kijken. Oké. Okay. En ik denk dat die vreemde ogen wel dwingen. Maar het zal je baan maar zijn. dus sta je de hele dag. Ja, wisselen. Oh my god. Reg reg regelmatig wisselen met uh, functies, ja. zeg ik altijd. Amen. Goed, het is straks onder andere deze plaats. Zeker die net horen, Maar eerst hebben we tijd voor... Wat doen we nu? Jullie hebben die een keuze. Ja, voor iets ja nee, hoor, voor, onze, voor onze vriend. Maar ik moet hem heel even opzoeken ja, waar die nou staat. Uh, vandaag is Marco jarig. wordt 54. Ja. En uh, hij vroeg een plaat aan. En we, en we ik vond het wel typisch weer, maar goed. Ja, eh, hij wilde hebben, ABBA. Ja. En we denken, ja, Dancing Queen is ook wel zo abollig. Maar we ja. hebben Feuer uit Duitsland. Die had Gimme, Gimme, Gimme, hadden ze gemaakt. En dit is een, een gruntnummer, dus dat vind ik alweer heel leuk. Net weer even anders. Oh, ik, ho ik hoop dat hij luistert, want hij zei tussen kwart voor tien en tien. Maar ja, hij, gaat ons een beetje, hij gaat ons een beetje dwingen wanneer wij onze plaat moeten gaan draaien. Ja. Dat dacht ik niet. En om wat te draaien, dat wil jij al helemaal niet. Janon dit. Leuk om Abba te draaien, in deze vorm. Gimme, gimme, de Jolande-keuze deze week. Ja, nou, dus we draaien de... een plaatje van Marco, omdat hij jarig is. 54, jezus, wat een bejaarde man. Ja, hè? ja. ja we hebben echt uh, ja, zeg, het, uh, een clubje ja, zijn weer. Zeker. Ja, goed. We, hebben wel, we zijn nog wel jong van geest, toch? Dat is het zeker. Oh, dat nou, ook nog even, een, iemand die jarig zou zijn geweest. Uh, en, uh, daar hoort eigenlijk deze plaat natuurlijk bij. De Heimlich-manoeuvre. Oftewel, Henry Heimlich. Die zou vandaag jaren zijn geweest. Hij is nu ook alweer overleden in 2000. En ik zit te kijken, 2016. Hij was toen 96 jaar oud. Ongelooflijk. Deze man heeft die, die manoeuvre. Weet je wel, de, de Heimlich-greep. Uh, als mensen zeg maar iets in een keel hebben zitten. Uh, om dat eruit te krijgen. En dan, ik, ik oefen dat ook heel vaak. Niet, gewoon, nou, niet echt, maar wel een beetje zo op de vorm. Omdat ik de BFVer ben, moet je dat soort dingen ook allemaal wel kunnen. En deze arts-chirurg uh, is de hierbij bekender geworden. Hij heeft later ook nog gezegd dat hij aids, kanker en de ziekte van Lyme uh, kan genezen. met behulp van de malaria-besmet bloed. Uh, dat was controversieel. Dat klopt mm -hmm. niet helemaal, maar het was een raar idee. Verder zei hij ook dat de manoeuvre, de heimelijk manoeuvre... ook hield bij verdrinking en bij astma. En uiteindelijk kwam hij vlak voor zijn dood... Kwam hij in uh, 2016 nog in het nieuws... dat hij een vrouw zou hebben gered. Ook van verdrinking. Met deze heimelijk manoeuvre. Mm -hmm. Dus uh, het maf is wel dat die zoon en die vrouw van hem... Die hadden, nou ja, die hadden allemaal zo al die sterke verhalen van hem... gaan dat toch eens even uitzoeken. Dus die zijn na zijn dood alleen kazers te gaan uitzoeken bleek dat hij heel veel cases had vervalst. had verzonnen had verzonnen oh. om uiteindelijk deze heimlich manoeuvre zeg maar uh, daar in een goed daglicht te stellen dat gebeurt veel in films wat de greep. Ja, de Heimlichreep ja. zeker. Ja, ik doe, doe hem, ik. hem ook af en toe wel eens bij iemand. Van, uh, ja. en, dan, uh, ze, <lacht> ja. en dan zeggen ze, hè, hoezo? Waarom doe je dit? zeggen zegt, ik moet even oefenen. Oké. Okay. <lacht> even oh, oefenen. Oh, het is wel echt wel gevaarlijk, want je kan echt in onze ribben breken. Ja. Dus vandaar. Nou, ja, uh, ja, wij hebben het ook wel eens gehad op de dat iemand het toegepast heeft. Het is uh, vrij heftig. En dan komt er dan schiet er zoiets de kamer in. Ja, dan moet Uit je uitkijken dat niet iemand voorstaat dat je dat net in je oog krijgt. Ja. Dan heb je dat weer. Oh, jeetje, zo van het ene naar het ja, andere. Terecht. Echt uh, wat een drama allemaal. Ik kijk trouwens ik... wel, ik, ik kijk uh, vaak naar vandaag in muziek. En ja. het was op zondag 3 februari 1957. En dan hebben we het toch al een tijdje geleden. De tweede editie van het Nationaal Songfestival. En uh, het was ook uh, John de Mol zong mee. Ik denk John de Mol. Ja. En ik denk 1957. Maar achteraf is dat dus gewoon. De vader van John, uh, John de Mol, die was dus gewoon ook uh, een enthousiaste zanger in alles. en alles. Ja. Uh, hij uh, zong het liedje Hippie, hippie, Burra. En Havana is zo ver weg. En ik heb er ook gekeken van, uh, ja, je kan inderdaad ook liedjes vinden van hem op uh, ook de carousels. Ook een liedje van hem. Oké. Okay. Ja, wel leuk. Ja, dat wist ik allemaal niet. Dus zijn vader was uiteindelijk was hij gewoon een, uh, een zanger. Een zanger, en, uh, ja. Dan is het toch wel flink omhoog gegaan die lijn, hè? Van succes Zeker. in de familie. Dat is wel duidelijk. I'm in the dark. shadow We'll ...tien jaar geleden en ja, de hele wereld is in een roe. ...want de boeren laten van zich gelden natuurlijk in België ook. Europa bepaalt grotendeels de politiek, ook voor elk land apart. Dus Europa moet zich ook stil aan eens beseffen... ...dat ze de boeren het heel moeilijk aan het maken zijn. Ook Nederlandse boeren sluiten zich aan bij het protest. We zijn ter ondersteuning en dan hopen we dat als wij ze een keer weer nodig hebben... ...dat ze ons dan ook weer komen steunen, zodat we samen sterk staan. Ik wil graag doorreden, ja... Waarom niet moet ik hier blijven staan? Ja, het is dus we echt wel balen. Gewoon, dat, ja, die boeren eh, houden echt alles op. En de vraag is, hoe lang zullen ze nog staan? Voorlopig zijn ze dus vol goede moed. Er is nog hout genoeg, er is bier. Oh. En er is vooral boosheid en boede. En dus de kans is groot dat ze hier morgenochtend of langer nog staan. Zeker, dat ze deze morgen nog gewoon nog staan. Er is nog genoeg bier. Dus deze boeren houden vol. En ja, overal de wereld worden ze aangescherpt. Alle regels worden... Worden veranderd. Dus ja, jeetje. Je. Het zijn allemaal hele jonge gasten ook gewoon. En ook heel veel meisjes en vrouwen hier tussen staan. Die je denken, jezus, ik heb het net van mijn, mijn vader overgenomen. En nu de, al die regels veranderen. En hoe moet ik overleven? Nou ja, ja. Goed, ze slaan de handen in elkaar. En uh, ja, er was één dode bij te betreuren hè, in België. Iemand die had bovenop de, de blokkade, was je bovenop gereden. Dus dat was wel, wel erg triest altijd weer. Dus, ze hadden de remlichten niet aangedaan. En het grappige was dat gisteren... Uh, op het uh, op één was dat geloof ik ging er over iemand een uh, manschot. Die had destijds dip de dag dat de boeren moesten groeien. En toen had je in die tijd, in ja, de jaren 40 of 50 ooit, had je eigenlijk dat boertjes allemaal heel klein waren. En hij wilde dat boeren na de Tweede Wereldoorlog allemaal heel groot werden. Ze moesten wel groter worden. Dat er nooit meer uh, honger zou zijn. En toen gingen de boeren protesteren dat ze zoveel geld moesten investeren om groter te worden. Ja. En nu zijn ze aan het protesteren dat ze weer kleiner Even moeten door, worden. Ja. En nou, zo blijft het heen en weer gaan. Nou, er is ook een documentaire-achtig iets op, uh, op Netflix nu. en Dat heet uh, You Are What You Eat. En daar gaan ze tweelingen testen. Yeah. En dat de ene, die krijgt een veganistisch dieet. En de andere krijgt een gezond, uh, wel vleesdieet. Yeah. En dan gaan ze kijken hoe die na acht weken zijn. Maar je wordt enorm geïndoctrineerd hoe slecht de, de, de veeteelt is in Amerika. Okay. En uh, dat je ook denkt van... Uh, dan zeggen wij dat wij een grote bedrijven hebben. Maar zij, ze zeggen wel heel duidelijk... van ja, de meeste uitstoot uit komt echt van die koeien. Ja. Van de, wat uitademen en uh, al de poep en al die dingen meer. En hoeveel uh, ruimte ze in, in uh, beslag nemen. Maar dan zie je echt wegen. Echt van die grote wegen er gaat zo'n grote vrachtwagen overheen... die ondertussen dan stro doet. Maar oh, als je vanaf boven kijkt, het is allemaal... Kaal. Er is helemaal geen gras, niks. Nee, nee. Ze dus eet alleen maar stro. Ja. Maar enorm veel koeien. En nou was er wel een, ook een kippenfarmer. En die heeft dus uiteindelijk. Is hij ermee gestopt? Want hij kon er niet meer tegen. tegen altijd dood en verderf op zijn uh, land. Ja. En die is nu begonnen met champignonnen kweken. <laughs> Dat is wel heel iets anders. Dat is heel iets anders. Ja. Ook, wel, ook wel weer mooi. Ja. ja, nou, ja je moet mag... echt proberen alternatief te worden. En ook een andere boer die zegt: van die nou, heeft allerlei verschillende stukken land. Daar heeft hij koeien op. En die worden iedere keer naar een ander uh, grassoort uh, gedreven. Ja. Die heeft echt prachtige koeien. En die, die hebben ook best een heel goed leven. Weet je wel? Dan, ja. dan, dan is het zo als dat moet zijn. Ja, oké. Okay. Ja. Het, ja, dat is ja, het mag, een, mag een tandje minder. dat is zeker waar. Ja. Alleen, ja, je, moet wel, ja, je moet wel de overgang kunnen maken... als je net zoveel geld geïnvesteerd hebt. Ja. Dan, ja waar, waar moet je heen? En het is je lust in je leven. En laat dat maar eens even los. Hè. Ja. Ja, ja, ja. Ja, je kan Ze bellen maar geven met op een vrijdag. Je hoeft morgen niet meer te komen. Je hoeft geen plaatjes meer te draaien. Wat? Dan mag ik niet meer komen. Ja. De mensen hebben me nodig. <laughs> ja. Er is geen leven zonder radio. Ik heb je nodig? Dus dan, dan ga ik ja. ook protesteren. Ja. Logisch. Maar ja, dus, over, uh, nog over protesten gesproken. Ja, yeah. even kort. Extinction Ex Rebellion Die gaat dus over... Uh, over uh, om, om, vanmiddag gaat ze weer uh, blokkeren. Op de A12 in, uh, in Den Haag. Oké, okay, en dat heeft PG's niks te maken met, uh, met boeren eigenlijk. Maar het heeft nee, maar, maken... maar wel met blokkades. Met, wel met blokkades. Blokkades, en blokkades ja. milieu en allemaal. Ja. dat soort dingen. oké. Okay, nou. Kijk voor pure dramatiek Saturdays, zo heet het, de album van M83. Oh, dit vind ik groot en meeslevend. Graveyard Girl. Ja, nu ja, je het al. Spooky, zo'n vrouw over het, over het begraafplaats heen lopen. Goed, we afgelopen week hoop te we doen over Mart Smeet. Die wordt geïnterviewd door Koen Verbraak. En dat ging het over, over grensoverschrijdend gedrag. En Mart Smeet heeft ooit een, een van de, een, ja, een medewerker voor zich gehad. En die stak haar hand uit. En die wilde eigenlijk gewoon even een hand geven aan Mart Smeet. En Mart Smeet reageerde zo van... Ja, wat moeten we daar nou mee? En, uh, uh, nou goed, dat werd door Koen Verbraak even aan hem gevraagd, aan Mart Smeet. Uh, ja, klopt het wel? Uh... Ik kan me niet indenken dat dat gezegd is. En ik vind het een non-onderwerp voor dit programma. Klaar. Dat jij daarop verder wilt gaan. Het is niet bestaande in mijn leven geweest. Ik kan het me niet herinneren. Ik kan me ook niet indenken dat ik het A, tegen een levend mens zou zeggen. En B, zeker niet tegen een vrouw ook. Dus uh, uh, uh, dit is niet gebeurd. Misschien in haar optiek. Ik kan het me niet meer herinneren. En dat is nu de derde keer dat ik het tegen je zeg. Bij de vierde keer krijg je een rode kaart. Nee, gewoon dat is heel... Uh, Hij heeft er geen herinnering aan. Het is een Rutte manier weer. Ongelooflijk. Ook de R doet het ook gewoon. Hè? Dat je denkt van... joh, Ik kan me er zeker voorstellen, Marts Meet, Je bent een man die best, best wel direct kan zijn. Was het misschien een andere tijd. En zeer hoogte, hè? En, Hoog, hè? En, ja, oké. En dan staat er een vrouw voor. En die wil een hand van je hebben. Nou, wat moet ik hier nou weer mee? Het is dus heel logisch dat het kan gebeuren. Geef gewoon toe, Mart. Je mag een keer toegeven dat er af en toe iets gebeurd is... wat niet helemaal door de boeg kon. Kijk, als je nou een vrouw helemaal hebt meegenomen naar huis... dat je denkt, nou, dat zou ik blijven ontkennen. Maar gewoon een geren en een opmerking over maken. Kom op, zeg als je dat niet eens toe kan geven... dan vind ik echt zo slap, dit. Maar goed. Ik kan hooguit zeggen, van, nou ja, als dat gebeurd is... dan nog mijn excursus, maar ik kan het me niet meer herinneren. Hij kan het zich niet herinneren, dus dat heeft gewoon dus het bestaan. te het niet gebeurd, dus nee. Dat, dat zij daar iets mee heeft, nou, dat moet zij weten. Daar heb ik helemaal geen boodschap aan. En nou hou. Als je er weer over begint, dan slaak je op je gezicht. Nou, Zo is met je de vertaling van het je interview. Slaak je bek. Ja. Koen ja. van die heeft allerlei mensen geïnterviewd. En dit was er een van. Dit was de extreme. die laten natuurlijk overal horen. Ja. Altijd leuk. Hè? <laughs> Altijd leuk voor de luisteraar. Volgens mij luisteraar. Hij is het zeer, uh, zeer pist dat dit steeds uh, herhaald wordt. <laughs> ja, dat geloof ik ook wel. Ja, zeg. En Matthijs van Nieuwkerk had hem ook opgebeld. Die zei ook van, begin je nou weer over zijn onderzoek? Oh, jezus. En dan had Max van Max TV... Nou, het gaat Max ja. natuurlijk. Uh, uh, ja, hoe heet hij nou? Iedereen noemt hem Max, maar hij heeft Max. Max. Ja. Die, uh, die had hij ook geïnterviewd en die trok later het interview weer in. Want hij dacht van... Oh, al die onderzoeken komen nog. Straks heb ik iets gezegd. Ik weet niet, wat heb ik precies gezegd? Dus, uh, oh, iedereen speelt het op safe. En ja, die wordt 70, hè? Ja, ja. Dus, heet uh... hij nou? Oh, Max. Het gaat Max. Ja, goed, wat heb jij nog? Ja, het ja, nou, is over vrouwen gesproken, hè? Want... Uh... Vrouwen die uh, hebben toch al een beetje last van... Ja, die hebben alles aangeswengeld. Nee, we zijn er blij mee met die vrouwen. Ja, ja nou, in uh, China en de omliggende landen zijn ze er niet zo blij mee. Dit is een oud artikel. En dat zegt al 100 miljoen vermoorde babymeisjes. Wat huh? verdomme? Ja, het schijnt dus echt... Uh, dat, uh, dat is het weekblad The Economist. Die heeft dat uh, toen uh, gehad. En die had over een medogeloze gendercide. Dus is geen genocide, maar gendercide. Ja. Die, uh, die de natuurlijke verhoudingen tussen man en vrouw in Azië in gevaar brengt. Want normaal als er 100 meisjes worden geboren... zijn ongeveer evenveel jongetjes komen dan ook op de wereld. Maar in de, in de jaren 80 lagen die cijfers in China al anders. En toen waren er 108 jongens op 100 meisjes. En vandaag de dag is het 100 uh, meisjes op 130 jongens. Dus, en het schijnt dus dat miljoenen meisjes worden vermist. Ze zijn geaborteerd, vermoord of tot de dood toe veronachtzaamd worden, verkocht. En dat en wordt zo. verondersteld. Zijn er nee, bewijzen dit voor? is een onderzoek geweest. Van, uh, okay. ja. En op werk genoeg heeft het niets te maken met rijkdom. Want ook in Taiwan en Singapore, die zeggen welvarend, zijn, blijken de ratio's verstoord. En uh, ook als een kind, uh, een, uh, je hebt uh, één kind politiek. Maar dat is maar een deel van het probleem, want ook in omliggende landen gebeurt dat. En het is ook zo dat je voor slechts 12 dollar je een foetus te kunnen scannen op geslacht. Okay. En wat de gevolgen daardoor zijn, is dat er nog weer uh, meer meisjes worden geaborteerd en zo. Oké, okay, maar dat wordt, wordt allemaal via. Oké, gehad op Maar het schijnt dus. Dat zegt ze toen nog. In zie er lopen al evenveel ongetrouwde mannen rond. Als er in heel Amerika mannen zijn. Oké. Okay. En je hebt toch ook dat af en toe een moeder die zit dan. Met de uh, foto's van, uh, van haar zoon. En die probeert het huwelijksmarkten. Ja, klopt. Het, uh, dat maar dit toch... is wel echt serieuze shit gewoon. Ja, en dit is tien jaar geleden nog. Veertien jaar geleden. Het is maar, nog steeds zo, volgens mij. Maar ik weet niet of het nog steeds zo is. Want ze willen daar natuurlijk wel steeds meer dat er meer nieuw vers bloed komt. Dus je zou denken dat ze, dat ze het juist niet meer doen. Omdat ze toch meer ja, vrouwen op de markt willen hebben. geen idee hoe ze ja. dat gaan doen. Nou ja, goed. Een, we moeten uh, er eens uh, een apart... nader onderzoek naar verrichten. De wereld. Dat is wel duidelijk de laatste laan voor. 10 uur, net op 10 uur. Ik zal het beleid kijken. Happy ending. The Strokes. Een happy ending. Ja, dat doelen doel we altijd op. Dat het een, een, een vrolijk en gezellig einde wordt. En uh, gisteren waren er weer wat berichten uit de Gaza-strook. En uh, rondom de Gaza-strook. Uh, in, in Israël heb je natuurlijk uh, ja, heel veel gebieden waar mensen zijn weggetrokken. Daar heb je vluchtelingen. 200.000 mensen zijn uh, weggetrokken. Uh, in Israël noemt dat vluchtelingen. En gisteren was daar een verslaggever bij. Israël ziet dit: ziet dat ze vluchtelingen hebben. 200.000 totaal, interne ontheemden. En pas als die terug naar huis kunnen, zeggen ze... kunnen wij stoppen met de oorlog. Ja, nou, dat is een ja. hele mooie insteek natuurlijk. Als die vluchtelingen terug kunnen naar huis bij de gazestrook... dan stoppen zij met vechten. Maar wacht even, ik snap niet helemaal de redenering. Als jullie dan stopt met vechten, dan is daar geen oorlog meer... en dan kunnen ze terug naar huis. Nee, oh nee, nee, nee. Nee, daar mogen ze niet zijn. Nee, nee. Dus als die vluchtelingen ja. terug kunnen... wanneer zou die teruggaan als het de oorlog over... Nou, ik weet niet, het is heel moeilijk. hè. Nou ja, vandaag is uh, Desmond die uh, geboortedag... en die heeft... Toen de tijd al Israël beschuldigd van apartheidspolitiek tegenover ja. de Palestijnen. Hij vergeleek het met de behandeling van zwart in het oude Zuid-Afrika. Ja. En in 2006 was Tutu opgedragen om voor de Verenigde Naties een onderzoek in te stellen. Naar de Israëlische bombardement op Beit Hanoun. En tijdens de conflict in de Gazastrook in 2014 riep hij de bevolking van Israël op. Bevrijd jezelf nou door de Palestijnen te bevrijden. En daarmee haalde hij ook de woorden van Nelson Mandela aan. Dus hij verdedigde de keuze die de Palestijnse BDS uh, ja. beweging maakte. Ja, dus Ja, Dus ja, het is al zo lang... Nou ja, moeten we nog aan AI vragen hoe we dit moeten oplossen? Ja, dat is waar. Misschien hebben ze die oplossing voor ons. Ik kom eens met een hele verrassende oplossing. Ja, ja dat zou zomaar kunnen. Ik ben benieuwd. Goed. Ik zou zeggen, dit was Toepak Leef. Mooi ja. weekend. We spreken elkaar volgende week weer. volgende week. week. de week. Oh. verjaardag, Marco. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.